12 uur. NPO Radio 1, het Govert van Brakel. Goedemiddag in de perstabune, zometeen twee gasten uit de wereld van sport en media. Presentator Daan Nieber vertelt waarom hij een programma maakte over de adoptie onder de titel Eindelijk Thuis. Oud-langebaanschaatser Annie Borking, als ooit vlaggedraagster bij de sluiting van de Winterspelen in 1980. En ze kijkt met ons naar de ceremonie van deze editie van de Spelen die op het uh, punt van sluiting staan. De vlam gaat doven. Het internationaal met Dorold Megens. Ja, de winterspelen in Pyeongchang zitten erop. Alleen die slotceremonie inderdaad nog. Twee weken topsport in de sneeuw... en op het ijs leverde Nederland twintig medailles op. En wat nog rest is die ceremonie die uh, op dit moment zo'n beetje begint. Gio Lippens, die zit er klaar voor. Gio, uh, hoe ziet het programma eruit? Nou, we krijgen natuurlijk een beetje zang en dans. Op dit moment komen er een paar Koreanen binnen op uh, Rolskies. Dat betekent uh, dat ze uh, ja, toch een beetje die wintersportsfeer... proberen te pakken daar in dat uh, stadion. Dat uh, Pentagon, hè? een vijfhoekig stadion... met uh, veel publiek natuurlijk, bommetje vol. En straks krijgen we dan de atleten die binnenkomen... na die zang en dansen krijgen we speeches. Ja, en dan uiteindelijk gaat de vlam uit... en hebben we het weer gehad, deze ja. 23e winterspelen. Mogen ze tevreden zijn, de Koreanen? Ja, die mogen tevreden zijn. De spelers zijn eigenlijk vlekkeloos verlopen... ondanks uh, soms de wat lastige weersomstandigheden. Hè? Die wind bij het uh, skiën met ja. name in de bergen... Waar met name de eerste week vrij veel last van had. Maar uh, uiteindelijk is dat heel erg goed gegaan. De spelers zijn gewoon op tijd klaargekomen. Want dat was even de vraag. Hè. Als het allemaal slecht was gebleven. Dan had er na de sluitingsceremonie morgen gewoon nog geskipt moeten worden. Maar dat hoeft gelukkig niet. Nee. Irene Wust, die draagt uh, straks de Nederlandse vlag. Um, is dat een logische keus? Ja, vind ik wel. Irene uh, Wuss is toch uh, ja, de bekendste Nederlandse wintersporter. De uh, meeste medailles uh, gehaald in de carrière. Hier ook alweer ja. een uh, gouden medaille aan de totaal uh, toegevoegd. Dus ja, dat is terecht dat zij de vlag mag dragen. Uh, het is een sieraad voor de sport. Ja, en Nederland kan tevreden zijn hè, met die medailles. 20 medailles. En dat voor een land dat uh, niet meer dan uh, 42 uh, atleten afvaardigt. Ja, dat, dat geeft wel aan dat uh, er enorm hoog gescoord is. Als je dat percentueel afzet... dan zijn we echt een van de beste landen op deze Spelen. Ja, de chef de mission die is enorm tevreden ook, hè? Die 8,5 of 9 hij had hij het ja. over. Ja? Nee, 8,5 heeft oh. hij gezegd. En okay. dat kan ook wel. 8 keer goud. Ja, En als je dan ziet dat Nederland gewoon op de vijfde plaats staat in de ranking... Hè, nog voor wintersportlanden als Zweden, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland... ja, dan, dan heeft Nederland het echt heel erg goed gedaan. Ja. En hij deed vooraf ook de voorspelling van 15. Het zijn er 20 geworden, dus uh, dat is niet makkelijk. Dat klopt. Dus ook dat is, uh, dat he, daar heeft hij het weer in overtroffen. En die 8 gouden medailles, dat is toch ook veel meer dan iedereen verwacht had. Jij gaat verder kijken en we horen je hier nog een paar keer langskomen... op NPO Radio 1 GioLippens... bij de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Nog geen 24 uur na de afspraken over een wapenstilstand... in de Syrische enclave Oost-Ghouta... zijn er bombardementen geweest in Douma, de hoofdstad van oost guta Onduidelijk is of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteravond stemde de VN-veiligheidsraad unaniem... voor een staak tot vuur van zeker 30 dagen... Maar de Raad heeft geen middelen om de strijdende partijen te dwingen tot een bestand. Na een week van bombardementen stond het totale dodental gisteren... volgens het observatorium op ruim 500. Noord-Korea zegt dat de Verenigde Staten de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea... verpest met nieuwe sancties, net nu het wat beter ging tussen de Korea's. De VS wil bedrijven aanpakken die vanuit het buitenland... geld voor het Noord-Koreaanse regime verdienen. Noord-Korea Noord noemt dat een oorlogsdaad. De Noorse regering steekt meer dan 10 miljoen euro... in een renovatie van de Wereldzadenbank op Spitsbergen. In de bunker liggen zo'n 900.000 zaden opgeslagen... zodat de DNA ervan behouden blijft... bij bijvoorbeeld een grote natuurramp of een kernramp. En in een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten... in het Brabantse Udenhout heeft vanochtend brand gewoed. Die brand die zou zijn ontstaan in een liftschacht. De oorzaak is definitief nog niks bekend. Het NOS Journaal. Het Centraal Comité van de Communistische Partij in China... heeft voorgesteld geen limiet meer te stellen... aan het aantal termijnen voor de president. Nu mag de president maximaal twee termijnen van vijf jaar dienen. Correspondent Eefje Ramelow in Shanghai heeft je dat voorstel... van het Centraal Comité. Wat houdt dat in? Ja, het houdt heel simpel gezegd in dat er één zinnetje wordt geschrapt. Maar dat zinnetje dat is dus wel heel belangrijk. Daar staat dat de president en de vicepresident twee termijnen mogen aanblijven. Of nee, dat er geen limiet meer wordt gesteld. Dat er geen limiet wordt gesteld aan de termijnen die een president en de vicepresident mogen aanblijven. Nou, als dat zinnetje geschrapt wordt, dan betekent dat dus dat Xi Jinping na deze termijn, die in oktober is ingegaan, in principe mag aanblijven voor een derde termijn. En uh, meteen na de aankondiging van dit voorstel, meldde staatspersbureau Xinhua ook dat uh, Xi's politieke theorie, namelijk uh, Xi Jinping's ideeën over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk, dat dat in de grondwet uh, ook wordt opgenomen. Dat is oh. een hele mond vol. Een nogal vage theorie, maar dat betekent vooral... dat uh, Xi Jinping's leiderschap ja, even heel sterk wordt aangezet. Nou is dit een voorstel van het Centraal Comité van de, van de partij. En dat comité begint morgen aan een driedaagse vergadering. Komt dit ook aan de orde? En vervolgens moet het parlement het allemaal <coughs> nog wel goedkeuren. Hè? Gaat dat ook gebeuren?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 Um, ja, daar wordt over dit soort voorstellen gestemd. Maar over het algemeen zul je daar geen kritische geluiden horen. Um, voorstellen worden eigenlijk um, standaard aangenomen. Hmm. Dat betekent dus dat Xi Jinping uh, voorlopig nog wel even president blijft in China. Dat hij zin heeft in een derde termijn. Ja, in theorie zou dat nu kunnen. Um, het is hiermee natuurlijk nog steeds niet gezegd... Um, dat Xi ook van de mogelijkheid gebruik zal maken. Hij is nu 64, um, 68 wanneer zijn tweede termijn afloopt. Ja, dan heeft hij de pensioengerechte leeftijd voor politici in principe bereikt. Hij zou toch met pensioen kunnen gaan en bijvoorbeeld het partijleiderschap kunnen aanhouden... als hij toch aan de touwtjes zou willen blijven trekken. Ja. Dat was een optie die tot nu toe heel veel werd genoemd, maar dat uh, is niet meer nodig... Ja. De regering is vooruitzien. Ik hey, dank je wel, Eefje Ramelo. De Indiaanse Bollywood-filmster Shridevi is overleden... op 54-jarige leeftijd. Ze kreeg een hartaanval. Een van haar bekendste films waarin ze speelde en danste was Himatwala. India-kenner Thomas Drisse, goedemiddag. Goedemiddag, Dag. Meneer Dris, uh, Ja, in Nederland zijn de Bollywoodfilms uh, niet zo heel erg populair. Uh, Sri Devi uh, zal voor veel mensen dan ook niet bekend zijn. Eerlijkheid gebied mij te zeggen, uh, ik kende haar tot vanochtend niet. Uh, wie was deze mevrouw? Nou, uh, acteren is haar toen met een paplepel ingegoot. Want op vier jaar geleden is het al begonnen met acteren... En uh, toen uh, speelde ze in eerste instantie nog een kleine regionale rolletjes in deelstaten zoals Tamil Nadu. Maar op, uh, in haar tien, late tienerjaren is ze doorgebroken bij een grote publiek. En toen heeft ze echt in tientallen films in de jaren 80 en 90 uh, de hoofdrol gespeeld. En, en nu wordt ze daar ja, eigenlijk daarmee gezien met die prestatie als uh, de eerste vrouwelijke superster in de Indiaanse filmindustrie. Het is een heel dus, uh, groot nieuws. Uh, ja, ze heeft echt een stempel gezet op die filmindustrie. En uh, ja, de, de, de, er uh, zijn uh, ontzettend veel reacties op haar overlijden. Uh, mensen zijn erg geschrokken als je, als je kijkt op sociale media bijvoorbeeld, maar ook uh, politici laten massaal van zich horen. Dus uh, de oppositieleider in het Indiase parlement, Raoul Gandhi, die, uh, die roemt haar vanwege haar veelzijdigheid. Dat ze uh, niet alleen Hindi-films maakte, dus die, die bekende Bollywood-films uh, waar, waar je daarnet ook een fragmentje van ja. die horen, maar ook bijvoorbeeld uh, regionale films. Uh, Moeten we haar uh, vergelijken maakten. met. Moeten we haar vergelijken met bijvoorbeeld in een ster als, als Meryl Streep of zo, in, in, voor onze begrippen? Ja, ja, ja, ja dat, dat kun je zeker doen. Al is Meryl Streep nog uh, wel iets ouder dan C. Uh, David zelf ja, okay. is. Want zij is natuurlijk op uh, 54-jarige leeftijd is, is overleden. Hartstikke jong. Um, maar inderdaad, dan heb je het wel over die grote. Ja, want u heeft zelf gestudeerd uh, aan, de, aan de filmacademie in India, hè? Ja, ja, dat klopt. Wat voor status hebben acteurs in dat land? Uh, nou, sowieso de, de Bollywoodfilm heeft een beetje een bijzondere rol in dat land. Want India kent ruim 20 uh, officiële talen. En heeft ook echt, echt verschillende deelstaten uh, die behoorlijk divers en van elkaar verschillen. En eigenlijk iets uh, binnen, binnen het land India wat, wat, wat de, de verbindende rol binnen India is eigenlijk die Bollywoodfilm. Hm. Dus uh, tussen kasten, maar ook tussen dus de verschillende deelstaten tussen de verschillende uh, talen. En dat merk je dan ook wel aan de, aan de politieke reacties bijvoorbeeld die dan binnenkomen. Want zelfs een, een, een, een minister uit Pakistan... Pakistan is natuurlijk wel een beetje een aardrivaal van India. Zelfs die uh, uh, geeft aan dat hij uh, uh, uit zijn medeleven met zijn nabestaanden. Dus uh, de, de rol van de Bollywood film heeft zowel in de Indiase maatschappij een, een grote rol... Uh, mensen zien die filmsterren echt als, uh, als grote helden. Ja. Uh, maar ook uh, binnen de Indiase samenleving als uh, uh, breder dan dat. De Bollywoodfilm moet het vanaf nu stellen zonder Shri Devi. Die is overleden op 54-jarige leeftijd. Dank u wel voor de toelichting. India-kenner Thomas Drissen was dat. Dan de sport. In de eredivisie is het de dag van de topper tussen Feyenoord en PSV. Straks om half drie. Maar eerder al speelt Ajax in de eigen arena tegen ADO Den Haag. Pieter van der Maade bij Ajax zullen ze de druk voor PSV graag willen opvoeren. Ja, dat is uh, zeker het geval. En het gaat goed met Ajax onder de nieuwe trainer Erik ten Hag... die het overnam na de winterstop met vijf keer een overwinning. Slechts één gelijkspel, nog geen nederlaag onder ten Hag. Het spelletje was tegen zijn oude ploeg. FC Utrecht en al vanavond of vanmiddag thuis tegen ADO Den Haag. Het is spannend in de strijd om de landstitel. PSV 62 punten. Ajax heeft er 57. Maar Ajax kan vanmiddag niet beschikken over twee ervaren spelers. Twee belangrijke spelers. Zeker ook de laatste weken. Lasse Schöne is er niet bij. Dat was al een beetje ingecalculeerd. Heeft last van zijn rug en wordt vervangen door de 20-jarige Karel Eiting. Het is zijn eerste wedstrijd in de basis bij Ajax 1. En voorin mist Ajax vanmiddag... Klaas-Jan Huntelaar... die vorige week nog de enige goal maakte... in de uitwedstrijd tegen Pec Zwolle. Huntelaar is geblesseerd geraakt... vrijdag op de training. Verder ontbreken de details... wat er precies met Huntelaar aan de hand is. Zijn vervanger in elk geval... dat is wel helemaal duidelijk. Dat is Siem de Jong. Zijn derde basisplaats in Ajax dit seizoen. Bij Aardu Den Haag ook één verrassing... in de basis... Trevor David, het is zijn tweede basisplek van dit seizoen, staat... Een beetje aan de rechterkant op het middenveld. Tijmen Goppel, een meer aanvallend ingestelde speler... was verwacht in het elftal van Fons Groenendijk. Maar er wordt dus gekozen voor de wat meer verdedigend ingestelde David. Het is de bedoeling dat hij de verdediger van Ajax... aan de linkerkant, Talia Fico, moet opvangen. De wedstrijd begint om half 1 hier in de arena. Het dak is dicht, dat scheelt zo'n 10, misschien wel 15 graden. Met bijvoorbeeld gisteren waar ik getuige was van de wedstrijd van Heerenveen. Het is dus lekker toeven hier in de arena. Nu nog lang niet gevuld, maar straks zullen er toch zeker... 40.000, 45 45.000 mensen aanwezig zijn bij dit duel tussen Ajax en ADO. En iedereen die daar niet bij kan zijn en toch op de hoogte wil blijven... Richard, praat ons bij vanaf half 1 hier op NPO Radio 1. Richard van der Made was daar. Dankjewel. Het weer nog zonnig en droog, een graad of 1, plus 1. Door de stevige oostenwind voelt het wel kouder aan. En vanaf morgen dan komt de temperatuur nauwelijks boven nul. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog en schijnt de zon geregeld. Mooi. dat Megens, het NOS Journaal. Zo dadelijk, na de reclame, adoptiekinderen reizen voor een nieuw televisieprogramma... terug naar het land waar ze ooit geboren zijn. Waarom willen ze daar graag een camera bij hebben? Ik ga het vragen aan presentator Daan Nieber zometeen.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 Think YES IBC. Een domeinnaam voor 1 euro Klik en klaar op mijnDomein.nl. NPO Radio 1 Max. Welkom bij deze Pesproefes en hij wat schap hier over de Terren. Dit is een goed spel hoor. De Pestribune met GOVA van Brakel. Goedemiddag. En met presentator Daan Nieber. Dag Daan, goeiemiddag. Goedemiddag. Presentator KRO-NCRV. De luisteraar kent jou van tal van programma's... als Keuringsdienst van Waarde, van A naar B. En vanaf morgen een programma over adoptie. Eindelijk thuis. Ben je blij dat het eindelijk op televisie komt? Nou, eindelijk. We zijn eigenlijk pas net klaar. Maar ik ben heel erg blij dat het op televisie komt. Ja, ja. Want ja. Hoeveel, hoeveel programma's maak je over adoptiekinderen? Een stuk of... Titties. Nee, ja, of in ieder geval de afleveringen bedoel je? Ja? ja zes afleveringen. Ja. Kijk aan, nou, de ja. be de begin is morgen. Begin is morgen. En wat zien we morgen in twee zinnen? Uh, morgen zien we in twee zinnen uh, iemand, uh, Raoul, die voor het eerst zijn geboorteland Colombia bezoekt. En eigenlijk alle vragen, die probeert te beantwoorden over zichzelf... maar ook over de relatie, de moeizame relatie die hij met zijn vader heeft. Maar is. het is geen spoorloos Derek Bolt die uh, nee, ou ga, ouders zoekt? Nee, we gaan geen bioloogse ouders zoeken, maar hopelijk vinden ze zichzelf een beetje in elkaar. Goed, we gaan straks horen hoe het hem daar vergaan is en hoe het jou vergaat. Welkom op de perstribune van Max. Twitter mee met hashtag deperstribune. Reageer op dit programma kan via een appje in de gratis Radio 1 app. Dus maak gebruik van het woord gratis. Twee uur media en sport op NPO Radio 1. In de perstribune dus Daan Niebers, zojuist hoor u hem al. Na ene Annie Borkink, dan denkt u, hé hey Annie Borkink, waar ken ik die toch ook alweer van? Van de Olympische Winterspelen in 1980 leek Plesset goud op de 1500 meter. Ron van Gouwen is er, onze mediakenner, tv Ron Mediacircus. En Cassie kijken, waarover? Ja, de Olympische winterspelen natuurlijk. Hè, die we gaan afsluiten vandaag. In het Mediacircus hoor je welke tv-moment de Gouden Plak heeft gewonnen qua kijkcijfers. En in Cassie kijken, eh, duik ik in de ja, Olympische Babbelspelen, oftewel de talkshows die we hebben gezien de afgelopen weken. Mooi, tot zo dadelijk dan. En de winterspelen die worden. Op dit moment uh, gesloten, althans, de sluitingsceremonie is aan de gang. Gio Lippens kijkt in Pyeongchang uh, mee en die zal er verslag van doen. Zeker van de entree van de Koreanen in dat stadion. Het is altijd pikant uh, natuurlijk, Noord- en Zuid-Korea... samen op één uh, ijsbaan, als ze dan maar niet uitglijden. En je hebt natuurlijk ook Doven van de Vlam, de Nederlanders... die binnenkomen. Kortom, het wordt feest op de persterbune. Ajax-Ado is er ook nog met Richard van der Maden. Zodaan, dat waren de dienstmededelingen. Ja, maar die vlam gaat toch niet uit? Ik mag het toch hopen wel. Ja, of, oh Nee, dit, of in ieder geval er gaat weer een fakkel aan en die gaat dan Ja, die gaat weer dan naar de, naar de, de komende halve maand. Ja. Hij gaat nooit uit. Hij gaat nooit uit. Zeggen ze. Ja, ik weet niet. Kijk, ja, het is ooit, geloof ik, in Amsterdam begonnen in 1928 met die vlam. Ja. En sinds die tijd moet die brand. Ja. Ja. ja, ben jij een kijker? Um, om eerlijk te zijn, niet echt. Maar het heeft ook met name te maken met gewoon uh, ja, tekort aan tijd. Waar komt dat door? Ja, drie kleine kinderen, heel uh. veel werk. Hoe klein zijn die kleine? Eén, drie en vijf. Wauw. En vader gaat op stap naar Colombia een andere orde. Ja, dat was wel eventjes heftig. Want mijn vriendin heeft het inderdaad zes keer... anderhalve week in haar eentje moeten doen. En toen zag ze de eerste montage... want ik wilde wel laten zien waar het nou allemaal om te doen was. En toen zei ze... maar ik zie je helemaal niet zoveel ben je daar nou helemaal voor weg geweest? Ja. Want in sommige afleveringen is het... kijk, ik, ik ben de meereizende kijker. Dus ik um, ben alleen in beeld... op het moment dat het daadwerkelijk nodig is... Ja. Op het moment dat je, dat je mensen hebt die het verhaal zelf heel goed kunnen vertellen, ja, dan ga ik daar natuurlijk niet nodeloos bij in beeld staan. Nee, maar jij bent wel de katalysator om ze die verhalen te laten vertellen. Absoluut. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het... Uh, het, het is heel fijn op het moment dat je een derde aan tafel hebt. Kijk, we hebben het hier over kinderen die een, een lastige relatie met hun ouders hebben. En op het moment dat je als derde persoon erbij staat, is het vaak makkelijker ja. om een bepaald gesprek te beginnen. Of ja. mij valt wat op en ik stel een vraag en dan gaat men verder. Ik, ik dacht net wel even, met drie van die kleintjes thuis... zeg je vrouw niet, Zij, je gaat met uh, adoptiekinderen ver, ver, de verre ja. wereld in... terwijl je hier thuis drie kinderen hebt waar je niet naar omkijkt. Ja. Ik overdrijf Nee, zei, Nee, maar over, waarschijnlijk over 20 jaar is er een programma voor, uh, voor ja. kinderen... die hun vader te vaak gemist hebben. Kinderen van die, een zielige, ja, presentator. van, van zielige <laughs> presentatoria. Ja. Ja. Goed, Dan, uh, wij, wij, wij kennen jou niet nu een klein beetje... van dat nieuwe en ncv programma maar jij was ook een brutale verslaggever bij Pound... Ja, nou ja, brutaal, misschien niet altijd. Want je sprak een keer minister Opselte aan... op de libelle zomerbeurs, uh, de zomerweken. En dat ging geloof ik heel keurig. Wat doet u hier? Ja, dat wilde ja. ik net aan vragen. Wat dat doet u hier? is een goede vraag. Nou ja, ja. ik uh, gewoon uh, liep wel uh, zomerweek. Ja, wat voor u? Nou ja, ik moet zeggen, uh, Weiland, mijn moeder, zou ongelooflijk trots op me geweest zijn... als ze dit wist dat ik hier zou zijn. Ja? ja. Bent u zelf een beetje trots op ja. uzelf? Ja, ik vind het uh, gewoon leuk. Ja, nou ja, je, je zou als een brutale een -verslag hebben verslaggever dan je en jij zeggen... en dat, dat, dat leg ik nu op tafel ja. vanwege Rick Niemann... die de premier spreekt en ja. met je aanspreekt. Nou ja, wat ik heel erg fijn vind, en ik doe het dan voornamelijk... kijk, je zou kunnen zeggen van ja, ik ga ik, je doet het voor de bühne... maar wat ik fijn vind op het moment dat ik iemand aanspreek met u... is dat je een bepaalde distantie creëert... waardoor het makkelijker wordt om uh, misschien soms... wat uh, netelige kwesties aan te snijden... of vragen te stellen die, uh, ja, die misschien niet meteen in goede aarde zullen vallen... Dus, dus het, is ook voor mij, in ieder geval, het zou voor mijzelf uh, makkelijker zijn, denk ja. ik. Het ging net al even over jouw nieuwe televisieprogramma uh, over adoptie. Jij reist met Raúl en zijn adoptievader naar Raúls geboorteland Colombia. <coughs> om, om hun onderlinge band ook te versterken, ja. want daar zitten wat deukjes in. Ja. Een fragmentje uit die aflevering. Buenas dias. Hola, Raúl. Bienvenido. Het ziet er precies uit zoals ik me kan herinneren. Ik ben blij dat ik het niet allemaal verzonnen heb. En, uh, ik krijg er wel een blij gevoel van. Deze reis is voor mij enorm bevrijdend geweest. Ik heb hier een stukje rust gevonden en uh, ik hoop dat ik hier thuis op, op verder kan bouwen. Deze reis heeft gewoon veel losgemaakt in me. Veel emoties, goede en slechte. Ik heb dingen tegen papa kunnen zeggen die. Die ik nooit eerder heb gezegd. En uh, ja, dat is enorm bevrijding. Dit is Raoul, die ja. gaat terug naar Colombia, waar ja. hij een soort van wegwerpkind was. En dan komt hij in Nederland bij adoptieouders. Vader Frits is mee, moeder is al overleden ja. zeven jaar geleden. Ja. Um, waarom wilde hij daar een camera bij? Nou ja, ik denk dat het um, in bepaalde gevallen voor mensen misschien fijn is op het moment dat er een camera of een derde persoon aanwezig is, omdat dat een gesprek makkelijker maakt en ook omdat je dan op, toch op een bepaalde manier gedwongen wordt misschien om het over onderwerpen te hebben, ja. waar het vanuit jezelf misschien niet zo makkelijk over zal hebben. En, uh, en dat betekent niet dat wij met een camera iemand gaan dwingen om datgene te ja. vragen of te vertellen wat in onze ogen als programmamaker zou moeten... maar wat hij zelf moet. Je maakt van tevoren natuurlijk hele duidelijke afspraken... en je spreekt mensen uh, om te kijken van... He, wat wil je? Waarom wil je eigenlijk met ons mee? En vooral Oel betekent... zijn reden was van... Nou ja, er zijn in het verleden ook naar mijn vader toe bepaalde dingen gebeurd... daar wil ik sorry voor zeggen. En voor hem... Het, was het eigenlijk het geval van... ik wil dat doen op de plek die daar het beste bij past. En dat is eigenlijk gewoon teruggaan naar... waar ik vandaan kom en waar we misschien ook dat... Dat grote trauma en al die problemen ooit zijn ontstaan. Raoul uh, is, is op straat gevonden, ja. komt dan in een kinderhuis en op zijn drie vierde uh, wordt hij geadopteerd door Nederlandse ouders. Ja. Um, en dan op zijn elfde, het gaat gewoon telkens mis met hem. En op zijn elfde moet hij zelfs uit dat Nederlandse ja. huis worden geplaatst. Ja. Um, heb je het gevoel um, dat hij in Colombia meer thuis was dan in Nederland? Nee. Nee, dat, dat niet. Het, het grappige is sowieso dat toen hij werd geadopteerd... sprak hij alleen Spaans. En nu spreekt hij plat Eindhoven. <laughs> dat is heel... Maar nee, hij... Um... Kijk, ik, ik, ik kan me voorstellen dat de titel misschien doet vermoeden... van ja, hè, gaat het erom dat mensen zich uh, ja. meer thuis gaat voelen... in het land van herkomst. Maar het, het, het, is, het is vooral en het klinkt misschien een beetje cliché... maar ook hopen dat iemand thuis komt bij zichzelf en bij zijn ouders. Kijk, voor, voor Raoul is het zo, die, je wordt op 35 jaar leeftijd geadopteerd. Je weet dat je als tweejarige voor je gevoel als, als vuilnis op straat bent gezet. Dat doet zo enorm veel met je. Dat, ja, dat slaat bepaalde wonden en zorgt ervoor dat het thuis inderdaad heel erg mis kan lopen. Nou Op het moment dat je dat, dat je uh, in ieder geval enigszins weet waar je vandaan komt... en een beeld erbij hebt... Ja, ook bij dat kindertehuis, wat hij eigenlijk een hele fijne ervaring Waar hij terugkomt? Ja, waar hij terugkomt, waarbij hij plotseling dingen herkent... en uh, dat ziet en zich ook kan indenken van... nou ja, ik heb hier gezeten en er is goed voor mij gezorgd. Ik heb het hier zeker niet slecht gehad. En vervolgens ook van iemand hoort daarvan... nou, je hebt geluk gehad dat je geadopteerd bent dat kan iemand natuurlijk wel een bepaalde kracht geven... om vervolgens weer verder te gaan. Ja, door het gedrag van Raoul zitten er heel veel deuken... in de relatie ja. tussen hem en zijn adoptieouders. Ja. He? Heb je het gevoel dat deze reis therapeutisch gewerkt heeft voor hem? Ja, dat denk ik wel. En het geldt eigenlijk voor, voor iedereen die met deze reis is meegeweest. Natuurlijk ga ik er niet van uit... dat binnen een week even alle problemen worden opgelost. Maar eigenlijk de eerste uh, uh, nee, grote meerwaarde van zo'n reis... is dat je uiteindelijk met een ouder... waar je een moeizame relatie mee hebt... Dat je een gedeelde ervaring hebt. Je bent ja. een dikke week samen. en je doet iets heel bijzonders. met z'n tweeën. En dat, dat, heeft al, dat, dat is zo waardevol. Ja. En dan vervolgens ook nog eens dus het, het landbezoek waar je vandaan komt. en er dus voor zorgen dat. kijk, al die mensen die weten niet waar ze vandaan komen. die zullen dat in hun hoofd. die, die moesten dat, dat altijd invullen met. of de verhalen van hun ouders. of datgene wat ze misschien op internet hebben gevonden. of op televisie hebben gezien. en nu kunnen ze dat invullen met datgene wat ze zelf hebben meegemaakt. Ja. En dat scheelt heel veel. Toen ik jouw uh, documentaire zag. Zo mag ik het noemen, documentaire. Ja, wat is het? Ja, nee, een reisverslag? Ja, het, is een, het is een soort ja, ja. Een, een rootsreis. Ja. Ja. En toen ik hem zag, toen dacht ik... Uh, ik heb een enorme compassie met, met deze Raoul gekregen... maar ook met, uh, met vader Frits. Ja. Omdat ik dacht, ze zijn allebei slachtoffer... van wat er in het verleden gebeurd is. Ja. Hè? Van, vanuit de allermooiste intenties ja. is het helemaal misgegaan. Ja. Ja. Frits was jongerenwerker, zijn vrouw was lerares. Ze hebben bewust besloten... We, Adopteren een ouder kind, omdat die anders gewoon achterblijven. Wij kunnen dat wel. Um, maar dan blijkt uiteindelijk met, met inderdaad alle liefde die erin steekt... dat het, dat het misgaat. En dat is de tragedie ja. bij dit soort gevallen. Niemand kan er wat aan doen. Er is, er is geen schuldvraag die beantwoord moet worden. Het is een soort van perfect storm Ja, maar hij ontmoet daar uh, een, eenzelfde soort geval. Een, ja. een, een jonge man met, met een leuk gezin. Ja. En die heeft het leven wel op de rit gekregen. Ja. Terwijl die in wezen dezelfde startpositie had. Wegwerpkinderen noemden noemde ze, ja, ze. Ja, ja, ja, dus dat, dat is een jongen die, uh, die ook op straat heeft geleefd... en die uiteindelijk wel ook met hulp van verschillende instanties... Uh, he, die is nu elektricien, heeft een eigen bedrijf... Ja. heeft een fijn gezin. Um, en daar is hij langs geweest. Um, maar ja, kijk, de vraag is natuurlijk... wat was er met Raoul gebeurd op het moment dat hij niet was geadopteerd? Ja. Kijk, en... Het is niet zo dat wij een spiegel voorhouden van, nou ja, als je niet als geadopteerd, dan was het ook goed met je gekomen. Of juist niet. Maar zo'n eh, nou ja, zo ontmoeting met een jongen die, eh, die het er goed vanaf heeft gebracht daar. Ja, wie weet dat dat toch ook nog wel iets oplevert. Zoiets van, nou ja, het kan wel. Wij we ja. bij wegwerpkinderen kunnen wel degelijk ergens komen. Misha Blok, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, nou ja, goedemiddag. Het is bij jou in de avondsluitingceremonie van de spelers ja, aan de gang yes. en jij zit daar. Uh, in feite ben ja, jij ook... Ja, ik zit ook... in uh, Pyeongchang inderdaad. Uh, mag je wel tegen jou ook zeggen eindelijk thuis? Want jij bent een Koreaans meisje, mevrouw, uh, ooit geadopteerd en in Nederland terechtgekomen. Ja, ja, thuis is... Uh, ik voel me er wel heel erg thuis in Korea, maar ja, ik voel me in Nederland ook heel erg thuis. En... Um... Ik heb wel het land veel beter leren kennen de afgelopen drie weken. Ja, wat, wat, wat blijf je dan bij? Uh, heb jij ook dingen hier ingevuld? Want je hebt er ook een documentaire ooit over gemaakt. Hè? Uh, en, en je zit nu voor Radio Olympia. Elke dag had je uh, Misha says hi. Uh, vanuit Korea. Maar heb jij het gevoel dat je toch uh, nu herkenning ziet... van wat je vroeger misschien wel hebt ingevuld? Is Misha er nog? Ja, de lijnverbinding is uh, broos en teer. Want kijk, uh, Daan, Daan Nieber van en eindelijk thuis uh, binnenkort te zien, morgen. Hè, morgenavond ja, morgen. Misha heeft dat ook meegemaakt. Ja. En die zit nu als uh, van, van Avrotros uh, wegen in Korea... Ja. verslag te doen tijdens de Radio Olympia. Hè. Ja. Uh, toch heel anders dan Raoul, die maar moet zien... dat hij zijn leven op de rit krijgt, ook ja. maatschappelijk. Ja, zij ja, ja. Nee, zijn er natuurlijk nu, nu aan het werk. En ja. ze is er ook eerder geweest, um, uh, Misha... Ja. Um, maar, maar voor Raoul, ja, kijk, eh, eh, nogmaals, ik ga er niet van uit, en, ik, en, en dat denken we ook niet, dat die week meteen ervoor zorgt dat, uh, dat, dat alles weer lukt. Alleen ik denk inderdaad echt dat zwarte gat, dat, uh, ook oh, kijk, ja. zijn relatie met zijn vader was, uh, uh, was heel complex en, en naar. En dan krijg je dus ook dat alles wat je vader of wat je ouders vertellen over je adoptie. He, en dat ze zeggen van ja, maar waarschijnlijk, baby, je bent waarschijnlijk afgestaan uit liefde, want je ouders konden niet voor je zorgen. Dat ga je natuurlijk, vooral als puber ga je denken. Ja, dat vertellen jullie. En ik vertrouw jullie niet. Dus dat nee. geloof ik niet. Hij vertrouwt geen mensen, hè? Alleen dieren zegt hij. Ja, Alleen ja, ik, dieren. ja. Nee, ik, ik, ik hoop dat er en ik ga er natuurlijk wel vanuit dat er ergens binnenin zeker nog wel een vertrouwen in, in, in de mensen zijn. Maar ja, moet je nagaan op het moment dat jij voor je gevoel inderdaad als grof vuil langs, langs de kant van de weg ja. bent gezet en geadopteerd bent, maar ook weer in het internaat terecht bent gekomen, dan ja. Dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat je vertrouwen in de mensheid niet heel erg groot is. Nee. Nee. Maar zou het kunnen helpen, denk je, anderen die dit zien? Die, uh... um, ja, ik hoop het wel. Ja, ja, ja. En nou. zeker in ieder geval, wat ik hoop is dat sowieso... Um, kijk, ik... Het is denk ik voor ons heel moeilijk voor te stellen hoe het is om niet precies te weten nee. hoe je leven begonnen is. Kijk, ik krijg in het... Ik krijg op mijn verjaardag elke keer van mijn moeder weer dat verhaal... van ja, toen jij geboren werd, nou, toen sneeuwde het... en dit en dat is dus ja. en zo, noem maar op. Ja. Dat soort kleine dingen. Als je dat soort dingen niet weet, hoe heftig dat is... ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je dat weet. En ik denk dat het heel goed is ook dat we dat inzichtelijk maken. Ja. Ja. Misha Misha Blok, uh, we hebben weer contact. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja, ik, ik legde jou de vraag voor. Heb jij uh, nu in Korea... nu je daar wat langer rondloopt... ook het gevoel dat je dingen kunt... Uh, als het ware kunt invullen... die je hier in Nederland als adoptiekind hebt gefantaseerd... of zelf ingevuld? Um, ja, bedoel je echt over het land zelf nou of ja, over mijn zijn, eigen verhaal? Nou ja, zijn er dingen waarvan je denkt... ja, maar daar had ik een heel andere voorstelling van. Ja, ik had sowieso over die hele adoptie had ik een hele andere voorstelling. Ik dacht dat het echt veel romantischer was dan ik had gedacht... Uh, dan het uiteindelijk blijkt te zijn. Us, ik, was ik, uh, was, ja, ik was Toen ik klein was, was ik een enorme fan van uh, de film Annie. En ik weet nog dat ik naar die film ging. En ik had natuurlijk altijd van mijn Nederlandse ouders gehoord... van ja, je bent tevondeling gelegd en in een terecht terechtgekomen. En uh, toen ben je bij ons terechtgekomen. We zijn heel blij met jou en jij bent heel blij met ons. Nou ja, dat klinkt als een heel mooi uh, ja. verhaal. ja. Dus dus ik weet nog dat ik naar die film Annie ging. En dat ik dacht, ja, dit gaat over mij. Dat is fantastisch. Dat is echt een prachtige film. En ja. ik kon mezelf daar heel erg in vinden. En toen, ik, uh, ja, toen ben ik mijn zoektocht gestart. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het verhaal niet klopte. Ik was helemaal niet te vondeling gelegd. Ik ben gewoon door mijn vader en zijn nieuwe vrouw naar het kinderthuis gebracht. Dus dat was al minder romantisch. Ja. En ik heb mijn Koreaanse vader vier jaar geleden gevonden. En uh, ontmoet en nu spreek ik hem ongeveer één keer per jaar. En in die gesprekken die ik dan heb... Dat, ja, stukje bij beetje, gaat heel langzaam... krijg je dan brokjes informatie. Ja, en de, hoe meer informatie je eigenlijk krijgt... Hoe, uh, hoe minder vrolijk je ervan wordt. Want het is mm. helemaal niet zo'n leuk verhaal. Nee. En echt begrijpen doe je het niet echt. Maar ik merk wel dat nu de afgelopen drie weken... heb ik met heel veel Koreanen gepraat. Um, ook in de reportages die ik heb gemaakt. Ja. En dan kom je er toch wel achter van... ja. Het is ook wel een cultuur waar ze in zitten en waarnaar ze handelen. Ja. Maar dus voel jij je, kan je het daar thuis, niet Micha? Kwalijk nemen. Voel jij je daar thuis? Ik voel me er wel heel erg thuis, ja. ja. ja. Wat het ja. grappige is, in, in de documentaire in het programma vandaan zie je dus Raoul, die rijdt voor het eerst op een paard in Colombia... en het lijkt alsof hij een Colombiaan is. En zo voelt hij dat ook. En dan komt er voor het eerst. Nou ja, en ik weet niet of, of ik heel even mag onderbreken. Ja. Op het moment dat hij zijn... Ik doe maar even zijn evenknieën. Dus een andere jongen die uh, ook op straat heeft geleefd en daar is gebleven. Op het moment dat hij die ontmoet en ze lopen samen weg... dan zie je plotseling dat ze allebei hetzelfde ja. loopje hebben. Ja, grappig, dat soort kleine ja. dingen. Ja. Bijzonder. Ja, grappig. grappig. Ja. Ja. Ja. Maar heb jij dat ook? Zo, ja, zoiets ja. in Korea? Ja, nou, ik weet wel dat ik de eerste keer dat ik in Korea landde... vier jaar geleden... dat ik, uh, ja, als je in Korea bent... Eigenlijk overal waar je komt, in vliegvelden, in de metrostations... overal is een bepaalde geur die er hangt. En dat is een soort van mix van kimchi. Van, ja. die, van die rotte kool die ze heel de hele dag eten. En, en iets anders wat ik nooit helemaal kan thuisbrengen. Maar ik weet nog dat ik dat rook en dat ik dacht... ja dit herken ik. Ja, ja. Dit, dit, dit is gewoon inderdaad thuis. Dat is de geur die je heel lang geleden daar hebt opgesnoven. En die is je dus bijgebleven. Ja, dat denk ik. Ja. En, ja. Dan, en dan ga je morgen naar huis. Ja, ga je, naar, ja je komt naar huis. Ga je morgen. morgen naar huis. Ja. Morgen ga je naar huis. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, waar is je huis? Of heb, jij hebt dat gewoon gevonden. Jij weet waar je uh, moet zijn in uh, Nederland. Dat is je huis. Ja, nou ja, zeker. En ik denk ook wel dat uh, verschillende landen... ook wel je thuis uh, ja. kunnen zijn... Um, maar ik betrapte me er wel vandaag op. Ik ging vandaag nog eventjes uh, naar het strand. Ik had uh, eindelijk een, uh, een vrije, uh, vrije dag. Dus ik ging naar het strand hier in Gangneung En ik liep daar. En ik werd toch wel een beetje melancholisch. Dat ik <laughs> ja. dacht van al jammer dat ik na drie ja. weken nu weer weg moet. Ja. Ja. Ja, ja, maar ik, ja, ik, ik zal hier wel altijd blijven terugkomen. Zeker, maar ik moet er wel aan toevoegen. Dat is ook het gevoel, uh, het is niet te vergelijken. Maar wat verslaggevers ook hebben na twee, drie weken Olympische Spelen hoor. Dat het, je bent blij ja. misschien dat het afgelopen is. Maar het is ook weer jammer dat het voorbij is. Dat ja, want je hebt gevoel. je wel echt heel erg thuis gevoeld. Ja, ja. natuurlijk. Nou, Misha, dank je wel. En nog een mooie dag daar, hè? Dat is mooi. Ja, dank je wel. En uh, misschien wel leuk om te melden... dat ja? op nporadio1.nl zijn alle filmpjes... ook te bekijken van mijn reportages. Oké, okay, dat is mooi. Dank je wel. Goede thuisreis. Oké, dank je wel. Het voetbal is ook begonnen in, uh, in de arena. Ajax, ADO Den Haag. Over tot de orde van de dag. Richard van der Maarden. Ja, 2,5 minuten geleden het Geel... Groen van Aru Den Haag tegenover het rood-wit van Ajax. Onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Ajax natuurlijk samen met PSV verwikkeld in de titelstrijd. Het kampioenschap van Nederland. En Ajax is al een keer gevaarlijk geweest in de openingsfase. Met uh, Talia Fico een schot uh, een metertje over het doel van Swinkels. Ajax nu ook weer balbezit. En het combineert er vrij makkelijk doorheen. Met uh, Sieg nu in de as van het veld. Probeert daar uh, Valkenburg uit te kappen. Dan uh, blijft Ajax balbezit houden aan de linkerkant nu. Met Kluivert. Wat al een mooi paasje in de eerste minuut. En zo staat Ado meteen in de eerste minuten onder druk gaat de bal nu eventjes terug naar Frenkie de Jong en die paast dan weer richting de middencirkel naar de licht Ajax vanmiddag zonder Klaas-Jan Huntelaar. Dat was toch een verrassing. Vrijdag geblesseerd geraakt op de training en een paar uurtjes voor het begin van deze wedstrijd werd bekend dat de speler die vorige week nog de enige goal maakte voor Ajax tegen Pexwolle er vanmiddag niet bij kan zijn. Siem de Jong is zijn vervanger in de spits. De bal gaat nu richting de Jong maar wordt weggekopt door Tom Beugelsdijk, centrale verdediger. Maar dit ziet er niet goed uit bij Adag. Ado daar Gaat Ziyech, maar zijn schot wordt dan uiteindelijk gekraakt door Canon, de andere centrale verdediger. Bijna vier minuten op de klok in de arena. Het is 0-0. De sluiting van de, de, spelen, de winterspelen is aan de gang. Gio, wat zie je? Ik zie heel veel atleten die over dat middenterrein lopen. Daar in dat stadion waar zo'n 35.000 man zitten. Zwaaien vooral met Koreaanse vlaggetjes. Want de ploeg uit Korea, het Verenigde Noord- en Zuid-Korea... en de sport tenminste is binnengekomen. We hebben de Nederlanders inmiddels ook zien binnenkomen. Irene Bust natuurlijk de vlaggedraagster. Maar Bust die nu zonder vlag gewoon lekker meedanst met andere atleten. Want eigenlijk is het gewoon zoals het hoort bij zo'n sluitingsceremonie. Een zootje op het middenterrein. Het is allemaal niet zo strak geregisseerd als... De openingsceremonie. als die ploegen echt achter die vlag aan moeten lopen. Nee, de vlaggen werden al eerder het stadion ingedragen. En nu is het gewoon één grote party eigenlijk op dat uh, middenterrein. Uh, ik zag die Nederlandse ploegen inderdaad rondlopen. Jeroen Bijl natuurlijk, de chef de mission daartussen. Blij met uh, aantal medailles dat ze gehaald hebben. Uh, de acht gouden medailles. De zes zilveren en de zes bronzen medailles. Vijfde plaats in het medailleklassement. Achter Duitsland, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten. Ja, dan hebben ze gewoon een heel goed gevoel overgehouden aan die Spelen. En eigenlijk is dat heerlijk om dan hier over dat terrein te lopen. In de richting van de tribunes waar ze zo meteen mogen gaan zitten. Ja, en dan mogen ze verder het hele spektakel, de hele show... daar op het middenterrein gaan volgen. Want je hoort het waarschijnlijk op de achtergrond al. De muziek verandert alweer een klein beetje. De atleten verdwijnen dus langzamerhand naar de tribunes. En dan gaan we gewoon weer verder met de show... En Natuurlijk de toespraken en het doven van de vlam. Het mediacircus. Het Mediacircus met Ron van Gouw. je zei over de spelen en over de kijkcijfers. Ja, zeker. Want ja, de spelen worden afgesloten. Dus laten we alle dingen nog eens op een rijtje zetten. Uh, laat ik eens even kijken naar het best bekeken moment... van die afgelopen spelen. Het kijkcijfer goud, om het zomaar even te zeggen. Uh, dat was natuurlijk, wil ik bijna zeggen, bij de NOS. Het gaat om de 10 kilometer schaatsen bij de heren. Uh, je weet wel dat pijnlijke moment voor Sven Kramer. Ja, dit doet pijn. Kramer uh. wil niet van Bekker verliezen. Maar het is een gevecht geworden. Wat Olympisch goud had moeten worden. 13-0-1, 0-2. En daar gaat de Canadese vlag. Ja, heb je het ook gezien? Gober? Ja, Tertjan Bloemen. Natuurlijk, ja. Ja, wat een ja. verrassing. Ja. Ja. Uh, en, en Jorrit Bersma. het zilver. Ja, dat leuk. Uh, nou, dat werd bekeken door 3 miljoen mensen. Uh, daar komen door uitgesteld kijken nog wel wat, uh, wat mensen bij waarschijnlijk. Maar het is natuurlijk toch iets wat je live wil zien. Uh, het zilver ging trouwens naar het schaatsen op de 500 meter bij de dames. Uh, ook weer bij de NOS. En bij de vorige winterspelen... want je wil het toch altijd even in historisch perspectief zetten... de, de vorige winterspelen, 2014 in Sochi... Waar was het best bekeken moment de vijf kilometer schaatsen bij de heren. Uh, en dat waren er anderhalf miljoen meer. Namelijk in totaal uh, 4,6 miljoen mensen bijna. Uh, dat was uh, dat moment dat uh, al het eremetaal uh, naar Nederland ging. En Blokhuizen oh. maakt het. 6, 15, 71. En niet... Maar op dit moment staat er 1, 2, 3. Oh. Drie keer Oranje. Kramer, Blokhuizen, Bergsma. Ja, dat ja. waren nog eens tijden. Ja, maar dat kun je niet van tevoren weten. Dus daar nee. kijken, mensen kijken natuurlijk omdat ze die afstand willen Precies, ja, maar zien. Precies. Hoe komt dat? Want je zou ja. verwachten dat er ja. meer mensen nu gaan kijken. Maar ja, dan. nou, het komt toch voornamelijk toch ook wel een beetje door het tijdsverschil: hè? Dus uh, het tijdsverschil uh, tussen Sochi. En, uh, en Pyeongchang is, ja. toch, is toch aanzienlijk groter. Dus alles werd nu eerder op de dag uitgezonden. Hè, de ochtend en, uh, en smiddags. Maar even de vergelijking tussen die twee momenten hier 2014 en 2018. Dat was allebei in de middag. Dus daar kan, kan het, het niet aan. Aan. Dus je kunt nee. toch eigenlijk wel stellen dat de oranje koorts iets lager was dan vier jaar geleden. Uh, het gemiddelde van die kijkers. Uh, 2014 was het gemiddelde naar uh, die, die Olympische uh, uitzendingen 1,4 miljoen. Nu was het 1 miljoen. Dus uh, het is echt een stuk lager. De werkgelegenheid trekt elkaar. ook aan? Ja, ja. Nog heel even Eurosport. Eurosport heeft het ook uitgezonden. Dus het zond echt alles uit he. op vijf ja, kanalen. Ja. Uh, het best bekeken programma bij Eurosport. Ja, dat is toch een iets ander aantal. Het best bekeken programma daar was het programma Olympic Extra. Dat is een pauzenummer tussen een ijshockeywedstrijd Canada tegen Tsjechië... ervoor en de hoogtepunten van het shorttrek daarna. Daar keken 144.000 mensen naar. Dat is wel treurig laag. Ja, ja, absoluut. Dus uh, ja, qua kijkcijfers heeft de NOS de Gouden plak ja. veroverd in ieder geval. Ja. Nou, dat is mooi. We zijn er doorheen. Ja, volgend uh, uur ga ik in kassie kijken wat meer inhoudelijk in... op uh, de talkshows, ja. op de Olympische Spelen. Uh, Maarten Noter, hoofdredacteur Sport. Goedemiddag, Maarten. Uh, goedemiddag, Govert. Ja, toch uh, min, min 400.000? Is dat zorgelijk? Ja, ik viel er net half in, maar ik hoorde rond zeggen dat het... Nou, nee, niet zorgelijk. Dit is het effect van, je noemde dat zelf geloof ik al... dat sommige mensen moeten werken. Ja. En uh, dat het televisie is. Dus dat, dat doet wat met de kijkcijfers. En we hadden nog geluk hoor, want het had ook anders gekund. Omdat het schaatsen uh, dit keer in Korea met een tijdsverschil van acht uur... door de organisatie naar de avond was verplaatst. Daardoor kwam het nog rond lunchtijd bij ons uit. Maar dat is wat anders dan uh, later in de middag of zelfs op primetime natuurlijk. Ja. Nou ja, ik vroeg me even af, gaat dat in overleg met uh, een, een schaatsland als Nederland... op welk tijdstip zetten we op de Spelen het schaatsen? Dat was het maar waar. Dat je een nee, beetje nee, rekening nee, nee. houdt met waar, waar de belangstelling ligt. Ja, maar zeker niet met de houden. Want Eurosport was natuurlijk de rechterhouder van dat Nederland is... en wij hebben een sublicentie gekocht. Ja. En uh, ze luisteren eigenlijk vooral naar NBC en anderen, uh, Japanners dat. misschien nog, maar nee. Ik hoorde uh, Jeroen Bijl, de chef de mission, zeggen dat hij deze spelen uh, qua uitkomst en resultaat een 8,5 geeft. Misschien wel een 9. Wat, wat geeft de hoofdredacteur aan, uh, aan de uitzendingen qua cijfer? Nou, ik ben het in dit geval met Jeroen Bijl eens. En dan over de uitzendingen. Uh, nee, ik vind dat wij het hartstikke goed hebben gedaan. Uh, ik ben echt trots op die, op die mensen van ons. Ze hebben onder moeilijke omstandigheden. Want dat tijdsverschil maakt dat het heel ingewikkeld is. Je bent bijna 24 uur per ja. dag bezig. Ik liep vorige week zondag na studio voetbal bij ons uh, naar de lift toe. En dan kwam ik de eerste mensen van de nachtshift van de Olympische Spelen alweer tegen. Ja. Dat, dat is het zoals het gaat bij ons. En uh, ja, het tijdsverschil met name ook voor de sportwinter en de opname daarvan. Omdat dat gaat om tien uur s'avonds was... liep dat dus pas af ja. uh, rond die tijd. Dan moeten ze nog langs de pers en de dopingcontrole... en dan kunnen ze dus pas om... nou, tegen half twaalf, twaalf uur... bij Henry Schutt en Erwin Wenemars op de bank plaatsnemen. Ja. Uh, dat is nogal ingewikkeld. En dan is het uh, nog steeds een kwestie van opnemen. Het programma moet ja. opgenomen worden. En dat hebben ze vaak uh, in meerdere brokken gedaan. En mensen thuis denken dan om half negen misschien als we het heel goed voldoet dat het live is. Maar ze kijken naar een opname waarvan uh, de laatste uh, bank uh, de eerste is in de uitzending. Dus de schaatsers komen het laatste binnen. Ja. En dat duurt het soms tot kwart over één. Ja, dat is wel ingewikkeld. Ja, dat begrijp ik. Is, maar het is wel allemaal goed gegaan verder. Uh, ondanks al deze logistieke problemen. Ja, zeker. Kijk, ons doel is uh, live verslag doen... en wat we niet live kunnen doen, in samenvatting laten zien... en we willen de hoofdrolspelers spreken. Ja. ja, dat is hartstikke goed geluk. Dat ja. is heel geluk. Mooi. Ja. En, Maarten... en het mooiste was natuurlijk ja? de, de, de, de spontaniteit... die we af en toe konden zien met uh, Susanne Schulting... En, ja. en, dat en dat soort mensen. Ja, dat is, is sport nog prachtig. Feest. Goed. Dankjewel. Uh, en uh, we gaan weer over naar de, naar de gewone stand van zaken. De reguliere sporten. Ja, Goed. het begint vliezen, Govert. Dus ik vrees dat we dat hier uit gaan krijgen. Oké. Okay. Maarten Oter, hoofdredacteur van de NOS uh, Studiosport. Dank je Maarten. Mooie zondag. Dankjewel. En een bubbertje. Tot twee uur de perstribune met Govert van Brakel. En, uh, eerlijk gezegd, vooral met Daan Nieber, KRO, NCRV. Eindelijk thuis. Het televisieprogramma Serie uh, die gaat komen vanaf uh, morgen. Jij bent geen uh, groot volger van de Spelen geweest dan? Nee. Nee. Hoe nee. komt dat? Ja, logistiek ook, hè. net ah. als... Uh, ja, direct direct kinderen, hard drie kinderen, hardrijker, ja, implementeren. Ja, ja, ik zat dan ook in een hele andere en ja. ja, Dan moest ik weer s'nachts opstaan omdat er een ah, ja. ziek was. Of, nee, het is er een ja. beetje bij ingeschoten. Ja, ja maar ja. Ben, je wel, ben je wel een sportliefhebber verder? Nee, zeker. Kan, wat... ik, ik heb zelfs vroeger heel veel geschaatst. Oh, ja? Dus ik zou gewoon het schaatsen moeten volgen. Ik <laughs> vond gisteren nog met mijn, mijn vijfjarige zoontje op, op de schaatsbaan in Amsterdam. Dus, dus nee, het schaatsen zit er zeker ja, ja. in. Nou ja, dan zijn deze temperaturen van ver onder nul natuurlijk wel aantrekkelijk. Ja, zeker. Volgende week hebben we Marco hier. Zitten de weerman van de NOS? Dus we hopen ook dat het nog even aanhoudt. Dan... Ja, ik moet wel zeggen, ik heb bijna medelijden met de weermannen, want die krijgen ja. constant natuurlijk ja. die vragen, hè? Ja. De e-vraag. E ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, Dat is wel mis. Of... Ja, het, nou goed, moet, we, dat is we, we een weekje per jaar. Ja, oké. Okay. Wij vragen onze gasten vaak een historisch mediafragment te kiezen. Jij komt uit bij B. Uh, ja, Keek op de Week. Dat uh, is een fragmentje wat we gevonden hebben uit 1990. Uh, Kees en Wim praten dan in Keek op de Week... via een soort van vooraf ja. uh, uh, opgenomen straalverbinding... met zwerver Dirk. Ja. En uh, Dirk uh, die gaat over verbale agressie in de trein. Ja. <tieding> De globale agressie is een typisch westers welvaartsverschijnsel. Weet onze polen niet. Komt die! Ha Dirk! Ga jij wel eens met de trein? Nou, als ik niet echt haast heb, dan neem ik het. Als je de tijd hebt, dan reis je natuurlijk eerste klas in. Zou ik ook wel willen als ik het kon betalen. Weet je wat ze moeten maken? Derde klas! Gewoon met harte banken en gratis voor ja? mensen zoals ik. Ja, ja mensen ja. die voor een dubbeltje eerste klas willen reizen, ik begrijp ja, het. daar ja. hebben we verdomme hebben ook weer! Wat moet je daarna toch niet mee, verlepte ja. Nazis? Dirk, daar hebben we het nou juist over. Over verbale agressie. Hou je dan een beetje in tegen meneer de Bier alsjeblieft, hè, verdomme. Ja, maar die meneer de bie die werkt altijd zo op. op mijn me nee. met zijn mooie poortje. Ja, nou laat ik me toch niet nee. langer beledigen door zo'n dikke vieze vaddenbaal! Je hebt zelf even. een onderkindels van de Nairpaas! Jij lacht erom. Uh, ja, je vindt het leuk, maar je was acht. Ik was acht. Ja, mooie, wat ik zo mooi vind... is dat je dus, het, het, het gaat hier over verbale agressie. Dat is nog steeds dus een, uh, een, een ja. ding, om het zo maar te zeggen. Dus het, uh, het, het is een mooi tijdsbeeld. En zo zie je maar dat bepaalde dingen ook niet heel erg veranderen. Maar Wakker Zij... Uh ik ga je psychologiseren. Oh God, ja. Een soort van liefde aan <laughs> dat wil ik later ook. Ik wil iets gaan maken. Ik wil me laten zien. Ik wil me nou, laten horen. Nee, niet, niet echt. Nee, we hebben in, in voorbereiding op het programma ook gevraagd om fragmenten. Ja. Hè, als, als een soort van welk, die een zaadje in mijn hoofd zouden hebben geplant. Van dat wil ik ook. Alleen dat, ja, dat, dat kan niet echt meteen nee? zien wat ik, wat ik wel had bij Van Cote en de Bee... Is, is dat ik, ik vond het geweldig. wij zaten dan met het hele gezin zaten we, zaten we op de bank naar daarnaar te kijken. Dat het een soort. Nee, nou ja, dat iedereen ernaar keek. Alle lagen ja. van de bevolking, voor mijn gevoel. En dat het. Het, het was ook best wel agenda bepalend ofzo. Je moest het gezien hebben, om het zo maar ja, te Ja, je zeggen. moest erover doorpraten op maandag. Zeker. Ja, maar iedereen. Ja. Ja. ja. Maar goed, jij was zes, geloof ik. Toen zat je in de grote. Uh, Meneer Cactus show. Ja, bij, bij Peter Jan Rentje. Ja. Ja. ja, dat is weer. Hoe kom je daar terecht? Ja, wij gingen daar met de klas naartoe. En, en toen werd er gevraagd: van ja, wil iemand de stomp van de week uitdelen? En dan mocht je dan. Uh, dat, dat, dat mocht ik. Dat was mijn eerste televisieoptreden, ja. ja. Maar het heeft niet. Uh... Nee, dat is niet zo. Nee, van, ik wil meer stompen en nee, wel op nee, televisie. Nee, nee, nee. Het was wel zo dat ik weet nog wel dat ik toen... Uh, achter de schermen mochten wij dan zoveel kolen drinken als ze wilden. Dus dat vond ik oh. fantastisch. Dus misschien dat ik toen dacht, dan ga ik bij televisie werken. Dan mag ik heel veel kolen zo drinken. Zo is het, want ja. uh, we kunnen wel even een overzichtje geven... van jouw uh, uh, carrière op de televisie. Brutale verslaggever bij Pound. Uh, nieuwslezer editie NL, ja. Sidekick verslaggever in een brutaal programma... van uh, boven Erve Dorens. CQC is nieuw bij Veronica. Vanavond hebben we nog eens echt een schitterende uitzending. Daan is afgereisd naar het zuiden van het land voor een eerlijkheidstest. Echt de allerbeste ever. En ik dacht, ik ga testen of uh, de Duitsers nog steeds fout zijn. En? De, de conclusie was eigenlijk, de as van het kwaad, dat zijn de ouderen. En dikke vrouwen. Nou, kom nou, maar. eh... Vitesse is niet helemaal meer, hè? Tuurlijk wel. We hebben net een trainer ontslagen. Hoe goed is het dan de hele lach? Dus u zit en u doet niks? Ja, een beetje televisie kijken, koffie halen. Maar waarom geeft u mij niet normaal antwoord? Waarom denkt u dat het niet normaal is? Ik, door... vind, ik vind het zo'n raar antwoord. Ik, vraag, ik, ik stel u een normale vraag... Nee, ik Daniebert ik uh, I have a question for you, Mr. Jordania. I also read that you were involved in a fight about a transfer of a young Turkish player in which you pulled a gun. What are you going to do about that reputation here in the Netherlands? Mag zijn, zijn uitgepraat en jullie gaan uh, het uh, stadion uit. Oh, dat irriteert me altijd het Pownius en manier. Jij irriteert me ook een beetje. Weet je ah, helemaal een domme niet. Domme vraag. Laat maar het kaart aan, hey, aan te ronden. Hey, de hey, Deze Recht van Nederland, uw wekelijkse update van de meest opvallende en interessante uitspraken van de rechter. Draaideur crimineel, beroofd snackbar. En dan nog meer kort nieuws, of kort, nou in ieder geval hard nieuws. Amsterdammers slikken namelijk meer erectiepillen dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van stichting... Stijfers? Farmace stijfers. <laughs> stijfers uit stijfers van stichting farmaceutische kengetallen. Wie gaat er met deze... Prachtige trofee vandoor. Dit is de grote finale van de Keurinzien van Waarde Quiz. In het nieuwe programma van A naar B... rijden Katja Schuurman en Daan Lieber als taxichauffeurs van Rusland... naar de finale locatie in Nederland. Best plat naar taxi. Zo. Dus Zo. Een, een boeket van indruk. En je bent ja. pas 38. Ja, ik heb een beetje een tv-nomadisch bestaan. Ja, maar je bent geleid. wel een hopper, hè? Ik ben, ja, nee, maar gedwongen op. Hè? Waarom? Nou ja, kijk, god, jij komt misschien uit een tijd... dat de, de langere contracten natuurlijk de normaalste zaak van de wereld ja. waren. Maar ja, het is tegenwoordig is het, uh, moet je blij zijn... als je ergens een jaar of twee jaar mag blijven. Ja. En dat, dat is de reden dat je van... Uh ja nou nou voor, voor de meest ik moet wel ja. eerlijk zijn bijvoorbeeld bij bij RTL kon ik blijven maar en dat vond ik heel erg leuk Maar toen kwam het aanbod van Caro en Churvey oh. en en daar zat net ja dat dat kon ik niet laten schieten maar je, voor, voor het over het algemeen was het ja korte contracten maar moest je bij Pound altijd uh, thuiskomen met een brutaal onderwerp was dat toch wel de opzet ja dat, Je, je ja, moet God, er wel uitgestuurd worden of je moet wel ruzie krijgen? Nou, het was niet zozeer van dat je de opdracht kreeg... van je moet weggestuurd worden of, of, of je camera moet aan Gort getrokken worden. nee het, het was dat eerste jaar, uh, die eerste twee jaar dat ik er heb gewerkt... dat was toch wel heel erg... Um, de, de, de, er hing zo'n sfeertje van we moeten op zoek gaan naar de grens. Ja. En daar ging je dan wel eens overheen. Ja. En nu, uh, nu zit je bij een keurige omroep, KRO en CV. Ben je nu echt een journalist geworden? Nee, wat, ik, ik, wat heb welke, mezelf, moet je er een etiket op plakken? Eh, ik heb mezelf nooit echt als journalist gezien. Nee. Nee, nee. nee kijk, ik, ik weet hoe je eh, journalistiek te werk moet gaan. Hoe je in ieder geval eh, kritische, maar eedoch eh, vragen moet stellen. Hoe je feiten moet checken. Maar eh, echt een hard journalistiek programma zul je mij niet zo heel erg snel zien maken. Nee. Dus... Ik, ben, ik ben geen jongen die uh, uh, uh, scoops, uh, zeg maar, achterna jaagt. Ik was ook degene die niet heel graag bijvoorbeeld naar het Binnenhof ging voor poont. Ik had zoiets van, nee, dat nee. hoeft mij niet. Nee. Wat, wat is het bezwaar tegen? Nou, omdat dat. Um, omdat ik het veel leuker vond ook om met, met, uh, met de vorm te spelen. Kijk, het mooie van televisie is namelijk dat je. Je kan, je kan vormtechnisch kan je heel erg veel doen. En, en bij uh, uh, dat, nou ja, ik wil niet zeggen dat de, de inhoud dan ondergeschikt is aan de vorm. Maar in ieder geval bij hard journalistiek uh, nieuws, bij ja. harde journalistieke programma's, is het beeld wat meer ondergeschikt. En um, ik, ik vond het leuker om, om wat meer te spelen. Om wat meer... Nou ja, om, om dingen mooier te maken of interessanter ja. ook qua beeld. Nog even over Pound, want he, heeft die zender nog toekomst, denk jij? Je bent er, uh, je bent er geweest, je ja. hebt er van binnenuit kunnen kijken... het schuift nu ja. helemaal op naar internet... maar zit daar nog een begin van de levensvatbaarheid in? nou het is, het is heel lang geleden. Ik heb even kijk, de eerste twee jaar, dat is denk ik acht jaar geleden... en ik heb mm. in de tussentijd ook niet heel erg veel gezien. Ik denk dat ze vooral voor de, nou ja, laten we zeggen, voor de online groep, voor, voor jongeren zeker... Mm. Een, een, een meerwaarde kunnen hebben, ja. Dan is, dat, dan is dat vastgesteld. Ja. Uh, wat is de meerwaarde nu, uh, nu deze serie af is? Eindelijk thuis van jou bij de KRO. Wat ga je doen dan? Ik hoop een tweede serie maken. Hetzelfde insteek? Dat, dat hoop ik wel. Ja, ja. Ja. Ja. Ook omdat, omdat het een programma is wat... Um, nou, ik ben ontzettend trots op het resultaat. En ik denk ja. dat er nog heel erg veel mooie verhalen te maken zijn. En ook voor mezelf moet ik ook eerlijk in zijn: dit is het eerste grote human interest programma wat ik heb gemaakt. Dus er is voor mij ook nog heel erg ja, veel een heel terrein te winnen. Ja, ja zeker. Uh, Ajax Ado, uh, hoe is de stand van zaken, Richard? 0-0. Ajax is duidelijk beter. Ik zag zojuist wat cijfertjes voorbij komen. 70% balbezit tegenover 30 bij Ado Haag. Dat nog niet één keer op doel heeft geschoten. Ajax vier keer zonder dat dat echt uitgespeelde kansen waren. Dat is een beetje het verhaal van de eerste 20 minuten. Ajax met Kabel Eiting, een 20-jarige speler op het middenveld. Hij vervangt de licht geblesseerde Lasse Schöne. Hij heeft last van zijn rug en ook Klaas-Jan Huntelaar is er niet bij. Siem de Jong nu de aanvalsleider. Een vrije trap voor Arno Den Haag gaan we eerst eens even bekijken. Vanaf de rechterkant met Elka Yati, de speler in vorm. Gevaarlijke bal, bal wordt uh, licht getoucheerd door. Uh... Frenkie de Jong en dan is het Meijers aan de linkerkant voor Ado. Die slingert hem nog maar eens het strafstopgebied in. Veldman moet dan omhoog. Ook Bakker doet dat namens Ado Den Haag. En dan heeft de ploeg van Fons Groenendijk dus weer even de bal. David, hij verrassend in de basis. Aan de rechterkant bij Ado Den Haag. Speelt de bal dan via Ebuwe even weer terug naar de keeper Swinkels. Swinkels vervolgens met een lange bal richting Immers. Er wordt gekopt door Veldman. Immers krijgt hem weer terug. Bakker naar de linkerkant. Daar is Valkenburg. Aanname met de borst. Kan dit dan iets opleveren? voor Ado Den Haag, dat dus nog niet gevaarlijk is geweest in deze wedstrijd. Het is spannend in de strijd om de titel. Vorige week liet PSV twee punten liggen in de wedstrijd tegen Heerenveen. Ajax won wel van pexwolle, Zwolle, zodat het verschil op dit moment vijf punten is. En vanmiddag is het natuurlijk om half drie de topper in de Kuip... tussen Feyenoord en PSV. Maar eerst moet Ajax maar eens zien te winnen van Ado Den Haag. Gio Lippens, de sluiting van de winterspelen. Ja, we zien wat podiumceremonies. Onder andere op dit moment de 50 kilometer langlaufen waar de mannen op het podium staan. En zojuist zagen we een echte grootheid op het podium staan. Marit Jurgen. Een Noorse atlete, een Noorse langluister die uh, toch een ongelooflijk record heeft uh, gevestigd. Die heeft uh, vijf medailles in totaal gehaald op deze Spelen. Twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons. En uh, zij werd zojuist persoonlijk door Thomas Bach, hè, de baas van uh, het IOC, werd ze eventjes uh, toegesproken. En uh, ik kan me zo voorstellen dat Bach uh, tegen haar heeft gezegd dat hij het grootste respect heeft voor haar uh, carrière... Jurgen die daar dan op dat podium stond bij die 30 kilometer uh, klassieke stijl. En die ook in de carrière toch ook uh, ongelooflijk veel uh, medailles heeft uh, gepakt alweer. Zij is de recordhoudster als het gaat om uh, wintersportmedailles. Uh, ja, het feest gaat hier nog wel eventjes uh, verder. We krijgen deze huldigingen dus even tussendoor. Toch nog een beetje in een soort sportief elementje tijdens, uh, dat, uh, tijdens die sluitingsceremonie. En daarna dan gaat de party gewoon weer verder. Ik heb ook begrepen dat Martin Gerricks zometeen nog komt uh, optreden. DJ uit Nederland. Die die zal de muziek gaan verzorgen. En zo hebben wij ook nog eens een keer een extra tintje. Naast natuurlijk al die medailles. Die acht gouden medailles die zojuist het stadion in zijn gewandeld. En zo meteen het feestje mee gaan vieren. We medailles. blijven het uh, volgen natuurlijk op Radio 1. De sluitingsceremonie. Daan, ja, je kijkt nog even naar de schermen. Ja. Ben je geïmponeerd door uh, al, al dat licht dat uh, zich vanuit Korea hier naartoe verspreidt? Ja, het is, het, het is wel weer echt een gigantische ja. operatie. Ja, de tv... Ja, TV, het is allemaal tv. Kijk, als ze de Olympische Spelen op de radio zouden doen... Hè, ja. dan, dan hoeft het allemaal niet. Alleen maar het, misschien het geluid van een vonkje... wat een lamp, wat een vlam aansteekt. Ja, ja ik heb er wel eens verslag van mogen doen... van een opening en een sluiting. Maar dat is lastig vertellen. Ja, maar wat hoor, ga je dan vertellen? Nou ja, dat er vuurwerk is en dat er gehuldigd wordt... wat Gionet net eh, ja. doet en wat je om je heen ziet. Maar het is lastig, omdat het, het komt uit alle hoeken, het beeld. Hè. Je weet niet waar je moet kijken als verslaggever. Nou, voor verslaggevers is, het, is het topsport. Hè. Ja, dan, we moeten gewoon een invalshoek kiezen. Net als jij bij je wat zou, dan, wat zou jouw invalshoek zijn? Mijn invalshoek, nou ja, wat Guillaume net doet, dat is de laatste gouden medaille ja. verslaan. Die, en die hoor je ook aankondigen. Dus daar moet je op inspelen ja. als verslaggever. En dadelijk mag hij vertellen dat de vlam uitgaat. Dat is natuurlijk ook mooi. En de vlam ja. gaat uit. En de vlam gaat uit. Punt. Ja, ja en dat en blijft een beetje aan. Zei jij op ja, en je moet de... het ook een beetje maar, dramatisch brengen. Dan. Ja, nou ja, ja, het is ook toch? feest. Het is ook een opluchting voor de verslaggever. Hoor. Het zit erop. Het, het kan er wijs op. gedaan. Ja. En uh, We hebben hard gewerkt en leuk gewerkt en moeilijk maar het ja. is klaar. En morgen naar huis, naar de drie kinderen, ja, ja. had ik ook destijds. En dan ik dacht, hè, fijn, ik ben weer thuis. Maar ik dacht ook, jezus, ja, drie kinderen. Dan neem je ook weer in Pyongyang. Ja. En nam je ook wat mee, want ik nam dan ja. maar af. Een beertje, beertje. Ja, een, ja, een, beertje een beertje van de spelen. Een ja. mascot. Ja, ja, daar of, koop je dan mee. Of af. Een autootje. Ja, je, ja, je <laughs> koopt altijd af, uh, ja. Daan, dat heb jij vast ja, ook gedaan. Zeker. Je gaat een quiz maken, hè? ook nog uh, ja. keurig eens van waar de quiz. In tien seconden, wat dat voor quiz gaat worden? Uh, dat is een quiz uh, over, uh, over voedsel. En dat spelen wij met uh, mensen uit de voedingsindustrie. Dat worden de bakkers tegen de slagers. En wat is een vraag? Dat, oh. kan, een, uh, dat kan een vraag zijn... Kan ik hem beantwoorden? Hoe krijgen ze het schilletje van, uh, van de mandarijnen... die in blik, die mandarijntjes in blik? <lacht> nou, leuke vraag. Ontstoppingsmiddel. Dankjewel. Mooi programma morgenavond. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1.